Goedemorgen, blijf vandaag thuis. Rijkswaterstaat adviseert iedereen om vandaag thuis te werken... en niet de weg op te gaan. Het gaat vrijwel overal sneeuwen en het kan behoorlijk glad worden... Rijkswaterstaat onder, strooit ondertussen alle wegen. Daar is nog genoeg strooisout voor. Maar in sommige gemeenten raakt het op. Zo worden in Barneveld, Bergen en dorp alleen nog de belangrijkste wegen gestrooid. Er rijden wel treinen vandaag? Wel een stuk minder dan normaal. Daarover hoor je de NS. Ja, dus vandaag rijden we ook minder treinen. Dat is dan die winterdienstregeling. Maar we rijden wel bijna op ieder traject twee treinen minimaal per uur. En soms rijden we vier per uur. Dus we rijden wel. Als te horen bij de NOS. Ook voor vandaag zijn er weer honderden vluchten geannuleerd op Schiphol. Op veel plekken rijden er geen bussen en veel scholen blijven dicht. Het was een onrustige nacht voor mensen in Beeldhoven bij Utrecht. Door een gaslek in een flat moesten 30 woningen worden ontruimd, plus nog drie huizen aan de overkant. Bewoners werden tijdelijk opgevangen, inmiddels zijn ze weer thuis. Hoe het lek is ontstaan, wordt onderzocht. In Venezuela is een week van nationale rouw afgekondigd... na de Amerikaanse actie van afgelopen weekend. President Maduro werd toen hardhandig opgepakt. De waarnemend president zegt dat daarbij tientallen doden zijn gevallen. Vooral onder militairen. Het exacte aantal is nog niet duidelijk. Maduro wordt door de Verenigde Staten beschuldigd... van drugshandel en terrorisme. En zit nu vast in een cel in New York. En AI slurpt niet alleen stroom, maar ook enorme hoeveelheden water... Uit nieuw onderzoek waar Trouw over schrijft... blijkt dat kunstmatige intelligentie wereldwijd honderden miljarden liters water per jaar verbruikt. Dat is ongeveer net zoveel als alle mensen samen aan flessen water drinken. Het water wordt gebruikt om datacenters te koelen en om stroom op te wekken. Na gebruik is het vaak niet meer bruikbaar. Volgens onderzoekers zijn techbedrijven daar lang niet altijd open over. En dan het weer van Weerplaza. Op veel plekken sneeuwt het inmiddels. Het kan dus ook erg glad zijn. Daarom geldt er deze ochtend in vrijwel het hele land een code oranje. Alleen op de Wadden en in Limburg uh, is er minder overlast. Het vriest nu nog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of drie. Dankjewel Merel. Gaan we naar de verkeersinformatie. Dan zou je misschien verwachten dat het al echt heel erg druk is. Maar dat is het niet. Uh, Nederland heeft duidelijk wel gehoor gegeven aan de oproep... om inderdaad thuis te blijven, niet de weg op te gaan. Er zijn zes files en ze zijn allemaal heel kort. Ja. ja, het is niks. De A5 amsterdam hoofddorp bij IJmuiden, vijf minuten. Dan de a 5 hoofddorp richting Amsterdam voor datzelfde IJmuiden, ook vijf. De A16 Ridderkerk ter voor de Van Brinnen-Noordbrug, vijf minuutjes. A28 Hogeveen-Groningen bij Assen, tien. En de A28 Groningen richting Assen, tussen Assen-Noord en Assen... door een ongeval vijf minuten. En dat is het. Nou, dat is helemaal niks, nee. Maar als je de weg op gaat, omdat het echt moet, pas natuurlijk op... want het is nu echt begonnen met sneeuwen in een deel van het land. Goed, wij spelen straks in de ochtendshow zoals iedere dag, de beroepentest. En dan proberen wij het beroep te raden van één van onze luisteraars. Wij hebben aan de lijn Mike uit Leiden. Goedemorgen, Mike. Hoi, goedemorgen, man en middel. Goedemorgen, Mike. We hebben zeven vragen om samen met onze luisteraars... achter jouw beroep te komen. Hier alvast vraag één. Mike, vandaag het hele land ligt vlat door de sneeuw. Kan jij vandaag met sneeuw jouw werk doen? Uh, ik kan vandaag mijn werk doen, ja. Absoluut. Dit is Joe met de Koen en Sanders Show. Ja. Goeie vraag. Dank je wel. Vraag: gaat hij thuiswerken of elders? Maar goed, we hebben nog zes vragen over. Straks de beroepentest naar Mike Oldfield. John. Shadow. Goedemorgen, welkom bij de Ochtendshow. Een goed begin is het halve werk. Koen en Sander! Koen en Sander, hoor je bij Joe. Ja, woensdag 7 januari, jongens. De dag waarop heel veel mensen niet naar werk gaan. Ook nee. niet naar school gaan, hè? Veel scholen zijn gesloten. Niet gaan vliegen, niet met de trein gaan. Kortom, we gaan terug naar 1941. <laughs> nou, en NS... er de treinen rijden wel, het zijn er alleen een stuk minder. Ja, nu even twee. <lacht> <lacht> twee per etmaal. Nou. <lacht> ja, dat het ook niet Ad, Het advies om thuis te werken vandaag. Fijn dat je lekker luistert naar Joe. Uh, we houden je natuurlijk van alles op de hoogte. Het is ook wel mooi, want er heerst bij ons in de studio toch een beetje een opgewonden sfeertje. Ja. Want ja. het is nu echt gaan sneeuwen. Merel zit bijvoorbeeld met een neus op allerlei verkeerscamera's. Ja, vind ik dan heel leuk om te kijken. En dan kijk ik bijvoorbeeld nu heel even dan zo naar het knooppunt uh, De Hoek. De Hoek? Oh ja. Ja. ja. En dan zie ik, ja, behoorlijk wat sneeuw al. Ja. Maar ze rijden daar nog wel aardig door. En hoe, hoe ziet je dag eruit vandaag? Wat, wat, wat, ga je, ga je nog naar, wat ga je doen vandaag? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, mijn moonboots aangetrokken. Ja. Uh, ik, ik verwacht dat jij een toch naar Terschelling gaat maken lopen. Ik, ik, ik, ik ga straks eens een winterwandeling naar huis maken, denk ik. Wil jij ons even, en ook met de luisteraars, delen... hoe jij aan die moonboots bent gekomen? Dit vertelde ze namelijk net even tussen neus en lippen door tijdens, wow. tijdens Mike Oldfield. Oké, okay, ik schaam me er een beetje voor, maar uh, mijn man was vannacht uh, om uh, half één uh, thuis pas van werk. Uh, en toen ik had hem al de hele avond zitten appen van, ik moet mijn moonboets hebben, ik moet mijn moonboets hebben. Waar zijn mijn moonboets toch? En die lagen op zoldertje, maar daar kan ik zelf niet bij. Dus toen heeft hij vanochtend om kwart over vier, heb <laughs> ik aan hem gevraagd, hé hey Pepijn, kan jij die moonboets op zolder halen? <laughs> en toen is hij op kwart over vier het zoldertje omgegaan om mijn moeboets te pakken. Ongelooflijk. Het is heel de dingen met mensen. Nou, het erge was wel, ik stond op een gegeven moment te kijken. We hebben zo'n puntdakje en ik keek zo naar het luikje. en Toen moest hij helemaal zo op zijn buik schuiven. Toen hij zo'n voet uit dat luik steken. Lag je helemaal op zijn buik. Want die lagen natuurlijk helemaal achterin. Toen dacht ik wel, ja, is, dit is wel een beetje... Dit gaat eigenlijk een beetje te ver. Maar ja, ik, nou, dat ben ik wel met, met je eens, ja. Maar, maar luister, ik ben al de hele ochtend zo blij. Ik heb zulke warme voeten. Ja. En ik ga er straks lekker mee stappen. Wanneer? Hij lag drie uur in zijn bed, hè. Ah, de man heeft keihard gewerkt. Zeker. Maar meer dan is het blij. Maar wat mensen moeten weten... is dat er natuurlijk ook acht centimeter sneeuw in de studio ligt... waar we ons vier uur houden. <laughs> Ja, het, is, het is leuk dat je met je Moonboots ook uh, inderdaad nieuws aan het lezen bent. Maar ja. do, do, do het doet raar dingen snel. Want ik, d, d, d, dit is natuurlijk meer die even uit, uit, uit de kast komt als het ware. Maar Koen, die, die, die heeft net ook even... Die, die heeft zo. eerst in zijn leven geparkeerd in een parkeergarage. Ik wist niet wat me overkwam. Ik die, die kreeg wel, al mijn appjes, hoe kom ik de parkeergarage uit? Ik kreeg allemaal appjes van... Joh, ik doe voorzichtig, als je in de problemen komt onderweg... Laat het dan weten en zo. Nou, ik had nul problemen. Vanmorgen was er nog geen sneeuw. Maar ik had wel problemen in de parkeergarage van Joe. Ja, ik kon de uitgang niet vinden. Ja. Maar we hebben het Très here En als u dan denkt, God, uh, Sander, wat, hoe hou je het uit met deze twee mensen? U moet weten, ik krijg uh, naast mijn salaris nog een maandelijkse subsidie. <lacht> <lacht> Om met twee rugzakjes te werken. <lacht> Mike, goedemorgen. Hoi, goedemorgen, Mike, wij gaan raden wat jouw beroep is. Ben je daar klaar voor? Ja, daar ben ik helemaal klaar voor. Uh, wij ook. Oké, okay. één vraag is al gesteld en we mogen zeven vragen in totaal instellen. Uh, namelijk, uh, kan jij vandaag met de sneeuw gewoon jouw werk doen? Toen zei je, dat kan ze zeker. Uh, Absoluut. Ja. Hier uh, de tweede vraag. Ja, het is toch een beetje een rare dag, maar ik vraag het maar meteen. Kun jij het geluid wat jij het meest hoort op je werk even nadoen? Eh, uh, zo, ja, dat is... Er uh, is niet echt een geluid eigenlijk. Heb je niet één geluid? Al, al is het een, een mail die je die, die, die op, op, op, op Ja, niet iets specifieks eigenlijk, nee, nee. Nee, het is nou niet echt dat ik zeg van dat komt continu voorbij. Niet... Ja, ik, hoor, ik hoor heel veel geluid, dat wel. Heel veel, uh, heel veel stemmen, dat hoor ik wel. Oh ja, oh ja. In omgeving, dat ja, heel wel. veel stemmen, drukke omgeving. Oké, okay, toch, ja. toch iets wijzer geworden. Okay. Ik neem aan, ik hoop voor je dat je leuk werk doet. Dat je werk doet wat je zelf heel leuk vindt. Maar ieder werk ja. heeft ook minder leuke kanten. Wat is nou het meest irritante van jouw werk? Um, de hele administratie erbij zit. Oh. Ja, oké. Okay. Wat is het grootste risico wat verbonden is aan je werk? Um, ja, dat is ook een goede vraag. De, ja, de verantwoordelijkheid die erbij ligt. Wat um, zou jij je werkkleding kunnen omschrijven? Wat heb je aan als jij je werk doet? Ja, meestal heb ik, een, heb ik een spijkerbroek aan. En uh, ja, eigenlijk uh, wat ik uh, privé zou dragen heb ik ook op mijn werk aan. Okay. Ik heb niet specifieke werkkleding aan. Oké. Okay. Heb jij vaste werktijden? Ik heb vaste werktijden, ja. Mag ik die ook weten? Uh, die, ik begin meestal, ben ik rond een uurtje of acht aanwezig. En ja, ik ga rond vijf ga ik naar huis toe, soms iets later. Ja, ik heb een idee. Wat oh. dan? Ja? Ik denk dat Mike in het onderwijs werkt. Ja, dat denk ik ook, ja. Vanwege de stemmen. Die stemmen. Ja, die stemmen ja. En papierwerk. En papierwerk. Nakijken. Ja. Kun jij vragen of het kinderstemmetje is of zo? Eh, hoor jij veel kinderstemmen, Mike? Er ook wel. Ja? Ja. <hijen> We zijn er nog niet, hè? Nee. Het kan nog echt van alles zijn. Um, maar heb jij een idee wat het werk van Mike zou kunnen zijn? Is het inderdaad het onderwijs? En welk onderwijs dan? Nou, dan mag je ons zeker even een appje sturen... Want we kunnen altijd de hulp goed gebruiken van onze luisteraars. En even een appje sturen via de app van Joe. En dan melden we straks weer Mike. Tot zo. Tot zo. De Koene zanger van de Simply Red hoor je bij Joe met Stars. De test. Luister even naar de nu volgende omschrijving van het werk dat Mike doet. Hij kan vandaag gewoon naar zijn werk. Waarbij de verantwoordelijkheid die erbij ligt ook een risico kan zijn. Het is niet echt een specifiek geluid wat hij kan nadoen. Maar hij hoort wel veel stemmen. Waaronder ook kinderstemmen. Hij draagt geen werkkleding. Hij kan zijn privékleding gewoon aan naar zijn werk. De administratie vindt hij het minst leuke van zijn werk. Hij begint om 8 uur en gaat meestal rond 5 uur naar huis. Wat zou het werk van Joe Luistera Mike kunnen zijn? Nou, de overgrote meerderheid denkt hetzelfde. Toch even hier de afwijkende meningen. Leroy denkt aan huisarts. Grace denkt, hij werkt op kantoor. Dokter, zegt Thijs, vrachtwagenchauffeur... komt ook één of twee keer binnen. Uh, en Alana, en daar gaan we alweer de richting op... waar wij een beetje ook op zitten, denk ik. Die zegt, directeur van een school. Maar ja. de overgrote meerderheid zegt, hij is onderwijzer. Teacher, leerkracht, noem het maar. Op. Ja, dan is het enige alletje onder het gras... is natuurlijk wel dat vandaag heel veel scholen... Uh, geen les geven vanwege de sneeuw. Ja, maar ja. wat nou? Uh, middelbare scholen. Die zijn wel open, bij mijn weten. Ja, en, een, maar ja, en een, ah. huis, een huisarts gaat natuurlijk ook wel echt ja. altijd naar zijn werk. Ik vind het ook nog niet zo slecht, hoor. Ja, maar hij hoort ook wel echt kinderstemmen. Ja, nou, ja hij zegt ja, waar, ja. waaronder kinderen. Ja, daar, maar goed, dan het je zit je... Breekuur. Kinderen? Ja. Jij zit op huisarts, Merel? Ik, toen ik die voorbij hoorde komen van de luisteraars, dacht ik wel: oh, dat vind ik ook wel. Uh... Hm. Ja, het ik... kan, het is, er zijn voor beide alle, alle antwoorden van toepassing. Ja. Ja, nee, klopt. Ja. Maar ik neig toch. Nou, ik persoonlijk, uh, mijn gevoel zegt toch onderwijs. Kijk, als ik de vraag was: kun je het geluid nou, dan wil je het meest hoort? Als huisarts kun je dan nou nog wel bijvoorbeeld doen. Tuut. Wat? Nee, <laughs> nee, dat kan niet. Oh, kan dat niet? Nee, dat kan niet. <laughs> Ik denk dat Mike gewoon onderwijs is. Dan is hij onderwijzer. Toch? Gaan... Ik ga... Mike, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ben jij onderwijzer? Ja, dat klopt. Ja! Bam, bam. Uh, naar, Mike? Ik eh, Innoves geest. Op een middelbare school, VMBO-school. Ja, uh, en en uh, ja, dus daar, daar hadden jullie eigenlijk al uh, de spijkers opgeslagen. Ik had niet verwacht dat het zo snel ging gebeuren, moet ik toegeven hoor. Wat bedoel je? Dat het zo snel geraden werd. Oh, ja, nou je hebt hier met professionals te maken hè, Mike? Ja, ja nee, <laughs> dat is, zo, dat is zo. <laughs> en, Maar goed, wat veel basisscholen zijn dicht. Middelbare scholen dus niet. Uh, nee, wij beginnen later, dus we hebben wel gezegd dat de eerste twee uur uh, komt te vervallen. Oh, ja. Dus de lessen gaan van ons hal zelf door. En uh, ja, dan, uh, dan gaan we wel gewoon de lessen draaien die er nog op het rooster ja. staan. Eigenlijk zeg jij gewoon basisschoolleerlingen zijn mietjes. Uh, dat zijn uh, jouw teksten. teksten. <lacht> de jeugdvertegenwoordiger. Mike, hele <lacht> fijne dag vandaag hè. Van hetzelfde. Dankjewel. Bye. Doei doei. In Amerika, ze zit op haar snowboots hier in de studio om straks het nieuws van half acht te lezen. Merel Westing. Ja, veel mensen kunnen door de sneeuw niet naar het werk. Het advies is ook werk thuis. Nou, in Staphorst hebben ze iets anders bedacht om te doen nu ze niet kunnen werken daar. Wat het is? Hoor je over een paar minuutjes? Ja, jij had jezelf al rijk gerekend, hè? Maar die lijst met dingen als je de loterij zou winnen, kan de prullenbak in. Oh, wacht even. Je krijgt een tweede kans.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 Weer bericht op veel plekken, sneeuwt het. Daarnaast is het al op veel wegen, glad bijna het hele land geldt het daar op deze ochtend. Code oranje. Dus oppassen, geblazen. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Veel mensen hebben gehoor gegeven aan oproep om uh, niet de deur uit te gaan. 25 vertragingen zijn er. Het zijn eigenlijk allemaal korte vertragingen. Behalve de A4, Den Haag richting Rotterdam. Bij de keteltunnel staat uh, 4 kilometer file. Vertraging is 25 minuten. Dit is Pas op natuurlijk als je de weg toch op moet. Nieuws van half acht, Merel Westerink. Goedemorgen. Vanwege de sneeuwval in het land is er een code oranje ingegaan. Op dit moment geldt die in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland. Er kan tot wel 10 centimeter sneeuw vallen. Vanaf 8 uur geldt er een code oranje in vrijwel het hele land. Alleen op de Wadden en Limburg dan niet. Het Rijkswaterstaat adviseert om vandaag niet de weg op te gaan... Thuis te werken. Als je toch moet gaan rijden. dan heeft de Rijkswaterstaat nog wel een waarschuwing. Dan is het goed om rekening te houden met de wind. Die neemt echt nu toe. Dat zorgt ervoor dat tijdens de sneeuwbuien. er echt sprake zal zijn van heel slecht zicht. En wissel niet onnodig van rijstrook. Hou voldoende afstand van je voorganger. Hij was het bij Hart van Nederland. In onder meer Utrecht, Den Haag en Rotterdam rijden op dit moment geen bussen. Verder schrapt Schiphol vandaag zeker 600 vluchten. Door het weer zijn er ook problemen in de supermarkt, doordat versproducten niet op tijd geleverd kunnen worden, zijn sommige schappen vandaag leeg. Ja. Dat schrijft de Telegraaf. Zo is er geen groente, fruit of zuivel bij sommige winkels van Albert Heijn. Ook zijn er honderden online bestellingen geannuleerd omdat bezorgen op dit moment te gevaarlijk is. Ik zag echt foto's van lege schappen, ja. Ja. Ja, het is, het is gewoon, we zijn volledig weer aan het coronaan. Lege schappen, basisscholen dicht. Zijn we ook dan aan het hamsteren? Anderhalve meter afstand, zijn ik. Ja. <laughs> Ja, in uh, Staphorst gebruiken ze de sneeuw deze week voor iets bijzonders. Op een evenemententerrein wordt daar gebouwd... aan wat de grootste sneeuwpop van Nederland moet worden. De initiatiefnemer kreeg het idee uit verveling. Want door de sneeuw kan hij niet werken. Hij zit in de aanleg van uh, kunstgras. Uh, met hulp van buren, vrienden, lokale ondernemers... staat er al een metershoge sneeuwpop. Uh, ze trekken daarvoor ook echt alles uit de kast. Je hoort het bedenken bij Hart van Nederland. Het wordt een grote toren. De dames die hebben al een hele grote sjaal gedoneerd van 11 meter. De autobanden worden drukknopen... Nog meer banden voor de ogen. Drainageslang voor de mond. Waar zo'n lange wortel vandaan. Ja, dat wordt een hele grote pion. We moeten heel groot denken. <lacht> ja. Het vorige record staat op een sneeuwpop van 11 meter. Uh, daar hopen ze in Staphorst ruim overheen te gaan. Wauw. Leuk. Ja, ik, ik weet niet. Staphorst, dat is meer het oosten van het land, hè? Ja, volgens mij wel. even kijken Nee, Staphorst ligt Stabhorst. toch Stabhorst. Bij, bij, bij, bij Barneveld? Nee, bij... bij, bij ja, oké. Okay. Ja, ja, aan het IJsselmeer toch daar die kant op? Bijbelbelt. Ja. Staphorst, ja, sowieso de Bijbelbelt. Even kijken. Ja, het is een beetje zo onder Meppel ligt het. ook oh, daar nee. ligt het. oh ja, dat ja. is wel oostelijk. Ja meer, ja, meer oostelijk, ja. Maar ze, ik weet niet. In het oosten doen ze altijd leuke dingen, vind ik. Absoluut. Overijssel en, is het. Overijssel. Ja. En is het niet uh, een, een sneeuwpel van 11 meter... dan maken ze dan een toren met uh, bierkratten van 11 meter. Dat bedoel ik. Ja. Ze vervelen zich nooit. Nee. nee. En dan heb ik nog een bizar verhaal uit Zwolle. Oh. Uh, een stel dacht in april getrouwd te zijn... Uh, maar de rechter heeft hun huwelijk nu ongeldig verklaard. Een trouwambtenaar, dat was een kennis van ze... had namelijk uh, de speech door ChatGPT GPT laten schrijven... Dat ging ongetwijfeld lekker snel, maar in die tekst ontbraken de verplichte zinnen die je volgens de wet moet uitspreken uh, voordat je elkaar aanneemt als echtgenoten. En daarom is het huwelijk nu ongeldig verklaard. Uh, het oordeel van de rechter is voor dit stel extra zuur omdat het echtpaar uh, een voor hen speciale trouwdatum had uitgekozen. En natuurlijk moet nu over op een nieuwe datum. Nou, zo ja, en terecht hoor. Ja, als jij ChatGPT gaat vragen om een speech te schrijven, dan ja, uh, gaat er wel iets mis, toch? Dat is bijna net zo origineel als een staanslot <hijen> je dankjewel. Nou, maar dat geeft wel aan, maar dat, dat dan niemand dat gemist heeft. Ja, maar dan heb je zo'n uh, babs, je kan natuurlijk iemand ja, die Ja, nee, kent, precies, ja, ja. ja, ja, ja. ja zo'n eendags babs heb je dan. Ja. Maar, maar dan nog moet je even goed in, even in verdiepen wat je moet zeggen. Nou, ja, okay, kijk, is dat is dan ook niet feilloos? Want die moet dan van zichzelf weten dat die belangrijke zinnen neemt gij, bla bla bla, dat het erin zit. Maar dat niemand in die hele zaal dat heeft gemist. Ja, maar wat zou jij doen als je in die zaal zit? Eh, uh, hallo? Ja. Ik ben er iets vergeten? Nee, doe dat zeg je niet. Ja, je wel? Ja! Als jij nou een... de. Een... Nee, ik, ik, af... ik, ik, ik denk, ik denk, ik denk, dan denk, ik En ik dan ik denk, ik nou ik denk, jullie nou, nu man en vrouw. Dan zou jij ik je, je, je moet toch een ja woord hebben? Ja, maar misschien dat het ja wordt wel dat zal Ongetwijfeld, dat zullen ze toch niet hebben overgeslagen. Ja, maar lijkt je me. moet dan zeggen: verklaart u hierbij ja, getrouw alle ja. wetten, aan alle wetten ja. die zullen voldoen die de... Die de ja, dat, is ja. toch, dat is toch, dat weet je dan toch? Dat, dat, is daar dan niemand die dat gemist heeft? Nou, laat ik het zo zeggen: als ik zou niet gaan op, mijn vinger opsteken van: uh, gaat het hier wel goed? Nee. nee. Ook niet naar de afloop eventjes toch naar de bafs toe? Hey, had je dat niet moeten zeggen? Nee. Nee, heb ik toch niet bij me. Nee, dat zou ik zeggen. Dus, ja, maar jij wel. Ja. Jij had het huwelijk kunnen redden, Sander. Nou, hij heeft natuurlijk al meerdere huwelijken achter. Ik ja. wou het zeggen. Je, ja. hebt, je hebt veel ervaring. Zekers. <laughs> Luister jongens, wij gaan straks hier doen... de live Koen en Sander sneeuwmeter. Ja. We willen gewoon even horen waar in het land ben je op dit moment. Ja. En uh, hoeveel sneeuw ligt er... En uh, is het op dit moment wel bij ja. je aan het sneeuwen? Er wordt natuurlijk een uh, verschrikkelijke sneeuwstorm verwacht. Maar ja, misschien valt het ook wel mee. Ja, Steek hem erin en laat het we weten. Hoe dik is die voor jou? <laughs> laat het even weten in het sneeuwvak. In het appje. En het mag natuurlijk ook een voice-appje zijn. Het is een nieuwe dag. Ga we weer lekker aan de ja, slag. Goedemorgen. Wakker worden met Joe. Op je radio. Van het, niveau. het voelt misschien wat zwaar, maar om tien uur is het klaar. Hey. de Koen en Sama Show, de Koen en Sama Show. Zijn we op? De show van Joey Je hoorde Cher met Belief. Een lekker begin van je dag met Koen en Sander. Ja, er trekt een groot sneeuwgebied over het land. Daar zijn wij dan ook helemaal op voorbereid. Gisteren al werd geadviseerd om vooral niet de weg op te gaan... ook niet naar werk te gaan. Veel scholen zijn er ook gesloten. Maar hoe is het nu met de actuele situatie? We hebben bedacht de Koen en Sander sneeuwmeter. We gaan eens dus eventjes kijken herder in het land... hoe het gesteld is met de, met de sneeuwval. toch leuk? Ja, heel leuk. Ik ben ook echt heel erg benieuwd... Nou, zullen we eens even, even dicht bij huis beginnen. Ja. Namelijk gewoon hier in Amsterdam bij de studio. Want Sander, die is de studio uitgegaan, staat nu buiten. Sander, goedemorgen. Goedemorgen. Met, uh, heb je ook een meetapparatuur bij je? Zeker. Ik uh, kies dus rol maar ik heb thuis nog een ouderwetse duimstok. Dus die heb ik ter hand genomen. Want oh, dat is goed. toch, ja, een duimstok. Zo, zo, zo hebben onze grootvaders nog meubels gemaakt. Ja. Een goed ol' duimstok. Is, is het aan het sneeuwen, Sander in Amsterdam? Uh, nou, nee. Eigenlijk, eigenlijk, dit mag je geest niet. Nee, nee. Heel, heel, heel licht. Maar waar ik vooral last van heb, en dat hoorde net al bij Merel in het nieuws, die, die wint... Oh ja. Er staat echt een hele pittige, gure of ongure wind... die maakt zelf dat de gevoelstemperatuur uh, in de schaduw... Of vanuit stilstand, <lacht> min 1,744 is. Ja. Oei, oei. Dat dus is wel echt heel koud. Ja. Uh, dus de sneeuw is, uh, vind ik te verwaarlozen, hier tenminste in Amsterdam. Maar de wind die is wel degelijk aanwezig. Nou, ik ga hier van naar een stukje ongerepte, onaangeroerde sneeuw lopen. Want daar, ja, dat is gewoon waar het nog niet, met geen mensenhand aan is. Dus dan kan ik eens kijken... Hoeveel sneeuw er ligt hier? Nou, doe eens. Dan gaat de duimstok, de sneeuw. We kunnen het ook horen. Hoor je mijn. Uh... Ach, ah, Heerlijke gekraak nou. van sneeuw. Even kijken hoor. Moet ik kom even uitklappen? Jezus. We Zo. hebben nog een heleboel mensen hangen, hè? Dat je, dat je dit weet. Ja, dit is. Hallo zeg. Weet je wat voor bar omstandigheden ik heb? Ah, ja, nee. Even kijken hoor. Dan gaat hij erin, de duimstok. Zo, en dan gaat hij ook nog in de sneeuw straks. Jeeke. Oh, oh, oh. oh, nou, kijk, Koen. Nou? Dit zal herkenbaar zijn voor jou. Precies 10 centimeter. Precies 10 centimeter. Dat, is, dat, is, dat, ik, dat, ik, dat valt mij. Ik, nou, gisteren, tien, tien en, nee, 11. We gaan naar 11. Oh, kom snel bij. 11. Je moet het ja, wel recht ik, houden, hè, die duimstok. Ik, ik tik hem af op 11. Ik ga snel naar binnen. Want het is zoals we in Amsterdam zeggen, pleurskoud. Kom snel ja. deze kant op. We gaan naar het hoge noorden. Arnie, goedemorgen. Hé, hey, goeiemorgen. Annie, goeiemorgen. Waar, uh, waar woon jij, Annie? Hey, ik woon in Lollem. Lollem? Ja. En dat is waar precies? Friesland. In, in uh, Friesland, hè. Tussen Bolsward en Vraneker zijn wij altijd. Juist, juist. Tussen Bolsward ja. en Vraneker. Hoe is dat bij jou, Annie? Ja, ja Nou, wat, wat mij betreft, hier is het prima. <laughs> prima, als in uh, wel sneeuw, geen sneeuw? Ja, wel, ja, er is wel wat gevallen, maar niet heel veel hoor, ah, okay. vind ik. Oké, okay. en is het op, het op dit moment aan het sneeuwen? Nee, nu niet. Nu niet, hmm. oké. Okay. Nee. En hoeveel uh, ga je... Nee, jij... Het is net wat handig, echt, uh, het is, is pleurisch koud. <laughs> <laughs> Ook in Lollum is het pleurisch koud. Heel <laughs> goed, Arnie, dankjewel en uh, succes daar. We gaan naar Peter, goedemorgen Goedemorgen. We gaan nu even van het hoge noorden naar het diepe zuiden, want Peter, jij zit in Maastricht. Ik zit in Maastricht, ja, dat klopt. Even, de actuele situatie, we Daar is het iets. Koud, jongens. Je hebt, helemaal de, je hebt een rode neus. Het is echt die wind. Pooh. Je hebt echt een rode neus. Ah, Sander zit ik zo aan, toch? Nee. <laughs> Hallo zeg. Ik heb in 1953 acht maanden op wachten staan in de in winter. <laughs> hey Peter, hoe is het in Maastricht? Uh, ja, inderdaad, al een koud windje, maar uh, nog droog hè? Tee, je sneeuwt dat nog niet. Okay. Geen sneeuw. Oké. Okay. Nee. Okay. Ja, het Limburg, dat was te verwachten want in Limburg geldt vandaag ook geen koude nee. oranje. Ja, ja, oranje. ja nee, hier ligt nog wel een heel klein beetje sneeuw, maar ja, dat is van de afgelopen dagen. Hè, dus de ah, uh, ja. stoepjes zijn vrij en uh, ja, daar, uh, het, het is hier uh, rustig, zal het maar zijn. Heel goed, heel goed. Peter, dankjewel voor deze update. Het oosten van het land. Joe Luisteraar, Daan, goedemorgen. Goedemorgen mannen, dames. Ja, het is hier echt wachten. Stilte voor de sneeuwstorm. Het heeft niet gesneeuwd, nog niet. Er ligt hier zo'n 13 centimeter, maar in de bossen denk ik wel 15 tot 18 centimeter. Zo. Ja, en er komt dus nog bij, hè, Daan, want dat komt jouw ja. kant op. Ja, ja het voor de sneeuwstorm, mannen, dame. Heel goed. Ja, Heel goed. Dan, dankjewel. Dan ben ik ook wel benieuwd. Dan gaan we naar het westen, want daar, Merel, komt dan uh, de sneeuw als eerste. In het ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, absoluut. En wie hebben we aan de lijn? Dames en heren, de leukste sneeuwschuiver van Nederland. Mitchell, goedemorgen. Ja, boel vriendjes. Ja, de hekken sluiten vanuit het westen. <laughs> Mitchell, Mitchell, Mitchell. Hoe is het in Rotterdam? Ja, het gaat los. Het gaat echt los. De sneeuwstorm heeft Rotterdam reeks bereikt. En um, ik ben zelf nog lekker thuis in de Hoekse Waard. Dat oh. ligt net onder de rook van Rotterdam. Ja. Maar, ja, ik heb al contactjes gelegd uh, met de chauffeurs die nu aan het uh, schuiven zijn. Ja. Ja, het is bizar. Ik krijg foto's binnen. Ja, ja die duimstok, nou die moet je even verlengen hoor, want uh, ja, er liggen centimeters echt waar. Het is bizar nu. Maar Michel, je bent de bekendste en dan meest enthousiaste sneeuwschuiven van Nederland. Nou, ja, we nou, zeggen nou, het. Nou, nou, hebben we al een paar keer aan de lijn gehad, elke keer zit je thuis. Ja, bizar ja, <laughs> ja, hè, hoe ik dat doen. <laughs> Ik heb het 12 nog op, jongens. Hè? Delegeren, Ik je je er ja. Delegeren. Ben je nog wel? Ja, mooi hoor. Hé, hey Mitchell. Nou, ik zie ook op het kaartje dat op dit moment Rotterdam... daar is het ook het drukste op de weg. Maar, oh. uh, nou ja, kijk uit. Pas goed op, zeker als je de weg nog op moet. Maar het advies is om vooral lekker binnen te blijven. En daar hou jij je heel goed aan, hè, Mitchell? Ja, ja zeker. Maar ik moet natuurlijk ook even iets meten, hè. Oh, hey, dus ja, wat we gaan doen, ja. ja, ik Kom maar. sta echt uh, in mijn boxenshirtje en mijn t-shirtje voor de deur. Hij gaat nou open. Ik heb uh, de rolmaat in de hand. <laughs> en uh, daar gaat-ie. 3, 2, 1. De deur gaat nu open. No. Ik weet niet of je het een beetje kan horen. Ja, maar maar... Het, is een, het is een waarhoorspel, Mitchell. Ja, oh, heel, heel mooi. Oh, kijk eens, joh, het leg gewoon tegen die deur aan. Oh, dit is mooi. Dit is mooi. Het klapt naar binnen, die witte parels. No. En hij gaat er nu in, dames ja. en heren. Ja. No. 1, 2, 3. No. Ik ben hem kwijt. <laughs> hij zit op, Wel geteld, Schoon aan het haakje. Met de millimeters erbij. 14 centimeter. Ja, mooi hoor. Yeah. En die van mij is nou uh, één centimeter. Mensen, we wensen jou een hele mooie woensdag daar in Rotterdam. Hé, van hetzelfde, de vriendjes. Hoi. Hoi. Straks hier de mop van Kato. You're as cold as ice. You will Zij zij thuis. Ja, niet normaal, want die wind jongens. Dat, dat is echt de verhaalijke. Ja, hè? Ja. Zeg is echt de frips aan de bips. De mop van Kato. Ochtendshow voor de woensdag 7 januari. Goedemorgen, leuk dat je luistert naar Joe. Hebben we hebben iedere dag rond dit thuisdip... de mop van uh, de leukste dochter van... nou ja, leukste, de leukste... de meest grappige dochter van ja, Sander. de leukste thuisdap. Kato. Ja, ja vol mijn mopjes. Dus ook vandaag weer een mopje. waarom gooit een oentje een horloge uit het raam. Oh. Waarom gooit een oen zijn horloge uit eraan? Weet jullie het al? Nee, we weten het nog niet. Um, iets met beide tijd uit uh, de klonken. Nou, we gaan, we, gaan, we gaan het horen. Hij wil de tijd zien vliegen. Ah, ja, mooi, mooi. Leuk, morgenochtend weer een nieuwe mop van Kato. Is straks het nieuws van acht uur. Ja, inmiddels geldt er op uh, meer plekken in het land een code oranje... vanwege de winterse buien. Ik plaat je zo bij. En luister mee, we hebben drie noten onder de knop van een bekende Joe-hit. Echt een liedje wat je regelmatig op de radio hoort. Maar de vraag is weer, welke hit is dit? Noot 1. Another one bites the dust. Nou, dat zou allemaal kunnen, ja. Oh. Nee, het is niet uh, Another one bites the dust. Nee, we gaan er een nootje bij doen. I wanna rock with you all night. Die is goed hoor I wanna rock with you all night. Michael Jackson hoor je zo? Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips En nu zijn je zakken leeg? Ah oh chips.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Swiss Sands viert het winterseizoen. Lekker. Ah, oh, Daarom hebben we deals...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 zoals optimaal drinkjoghurt, een literpak, 1 euro. En plus kookgroenten per zak van 200 gram, ook voor maar 1 euro. We doen het je mee, plus... Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa, op ElizaWasHeer.nl Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is welko-pallet-voordeel.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 Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Milner. Social Deal, Hotel deals, take steek 1 en actie, bo. Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Okay. Hmm. Social Deal. Deals die je niet mag missen. <lacht> hmm. Hmm. Jij wil hmm, dat mensen moe van je worden. Waar wacht je op?